Drie uur, Liselotte Thomas met het NOS-journaal. Premier Berlusconi stuurt maandag opnieuw militairen naar Napels om huisvuil op te ruimen. In de straten van de Zuid-Italiaanse stad stapelt het afval zich op. De brandweer moet vaak uitrukken omdat boze inwoners vuilniszakken in brand steken. Napels kampt al jaren met een slechte afvalverwerking. De vuilverbrandingsinstallatie in het gebied kan de hoeveelheid afval niet aan. Volgens Berlusconi is laxheid bij de plaatselijke autoriteiten... er door oorzaak van dat de problemen nog niet zijn opgelost. Experts schatten dat het nog zeker drie jaar kan duren... voordat de vuilverwerkingsfaciliteiten in Napels naar behoren werken. Hulpverleners van het Rode Kruis zijn erin geslaagd... hulpgoederen te brengen naar de Zuid-Syrische stad Dara. De Syrische autoriteiten hadden speciale toestemming gegeven... om de stad eenmalig te bezoeken. De hulpverleners hebben met twee vrachtwagens... voedsel, water en medicijnen gebracht. Daarna keerden ze terug naar de hoofdstad Damascus. Het bezoek viel samen met de aankondiging van de Syrische autoriteiten... dat de troepen zouden worden teruggetrokken uit Dara, maar volgens inwoners van de stad klopt dat niet. Daraa is de stad waar de protesten tegen de regering van president Assad weken geleden begonnen. Het Syrische leger probeert de demonstraties met geweld tegen te gaan. Er is weinig bekend over de situatie in het land. Er worden vrijwel geen journalisten toegelaten. De olieprijs is gisteren fors gedaald. Zowel Europese brandolie als ruwe Amerikaanse olie werd zo'n 10 goedkoper. Voor brandolie was het in dollars uitgedrukt de grootste prijsdaling in één dag. Een vat kost nu minder dan 110 dollar.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 Max. Nachtzuster Astrid de Jong. En in de wachtkamer van de nachtzuster is een uh, telefoondokter wakker gebeld om de telefoon te komen repareren. Tot die tijd, mail me vooral. Vooral als je een antwoord hebt. Want het zou leuk zijn als we ook mensen met antwoorden... in de uitzending kunnen krijgen. Mail dan even naar nachtzusterapenstaartjeombropmax.nl Vermeld je telefoonnummer. Dan uh, maken we eventjes met een uh, bliksemafleider... en twee klerenhangers uh, contact met je... En uh, je kunt het altijd even proberen via 035-623-7292. Maar we hebben dus maar één lijn tot onze beschikking uh, in ieder geval voorlopig. Dus het kan even duren om er tussendoor te komen. Nogmaals, mailen is dan de beste optie. omroepmax.nl. Ik heb wel vragen openstaan en ik ben naastig op zoek naar antwoorden. Zo uh, wil Corrie graag weten of er we nog knipvellen... Pyramideknipvellen, knipvellen, ik weet niet wat het zijn hoor... maar als je het wel weet, bel me dan ook... van Cornelis Jetsen te verkrijgen zijn... Nou, Anneke had die vraag over wat je kunt doen als je je stem kwijt bent. En uh, ja, hoe het kan dat één lid van het koor, waar zij weer lid van is, daar regelmatig tegenaan loopt. Nou, daar hebben we een aardig antwoord uh, al op gekregen van Albert. Philip wil graag weten wat hij kan doen tegen nicotine-aanslag op zijn tanden. En hoe je de Nederlandse uitgang van een internetsite.nl uitspreekt in het Engels... En Frank, die belde net, die wil heel graag weten waarom vrouwen... en ik blijf het dan zeggen hoor, sommige mannen ook... zo verschrikkelijk bang zijn voor muizen. Ratten ook trouwens. Maar vooral muizen. In de Kitchen van UB40 40 was dat. 035 623 we zitten met z'n allen een beetje naar de deur te kijken. Want we hopen dat er een manier, of misschien wel een mevrouw, uh, langskomt... die de telefooncentrale weer aan gaat sluiten. Want die is, die is dus helemaal uit de kast geschroefd vandaag. En uh, ja, we hopen dus dat er iemand met een schroevendraaier voorbij komt. kan ieder moment gebeuren. En als dat gebeurt, dan gaat er weer minder muziek gedraaid worden. Sorry voor de mensen die dat weer heel erg fijn vinden. Maar uh, voorlopig uh, lossen we het zo even op. En moet je dus bellen, als je wilt bellen, met 035 623... 7292 en dat nummer moet je vooral bellen als je het antwoord weet op een van de vragen iemand die iets kan vertellen over knipvellen van Cornelis Jetsen want ik ben wel heel erg benieuwd wat dat in hemelsnaam zijn uh, nicotine aanslag wat, uh, wat doe je eraan uh, .nl, hoe spreek je dat uit op zijn Engels en waarom zijn vrouwen zo bang voor muizen 035 623 7292 Erika ja, hallo. hallo hoe gaat het ja, goed. Gelukkig. Ja. <laughs> wat was je aan het doen? Uh, ik zat uh, gezellig met mijn man in de keuken nog, even. Ik heb vakantie, dus... Ach, wat heerlijk hè, dat je dan uh, om drie uur nog een beetje samen zit uh, kletsen in de keuken. Ja. Beetje radio luisteren. Ja. Nou, klinkt gezellig. <laughs> ja. Klinkt als, redelijk, klinkt als een redelijk goed huwelijk ook. Uh, ja, dat klopt. Hoe lang zijn jullie getrouwd? Nou, we zijn niet getrouwd. We, worden, oh. we, we hebben samenlevingscontract, maar we zijn dertien uh, uh, jaar samen. Oh. en waarom zijn jullie niet getrouwd dan? Omdat ik niet wil trouwen. En waarom wil je niet trouwen dan, Erika? Nou ja, dat is een uh, gevoel. Dat wil ik niet. Ah. Dat heb ik ook, hoor. Oh, kijk eens Ja, aan. ik begin er ook niet aan. Maar dat heeft voornamelijk mee te maken dat ik, uh, dat ik dan niet weet wie ik wel en niet moet uitnodigen. Oh nee, dat is het bij mij niet. Want oh. ik heb ook wel eens zitten denken om, uh, om een feest te geven, net alsof we zouden gaan trouwen. Ja. En dan op het moment supreme uh, te zeggen nee. Oh. Maar daarna feest te geven. Ja, ik ken iemand die dat gedaan heeft. Dat meen je niet? Ja. Echt waar? Ja, dat was echt leuk. Ja. Ja. <laughs> kan ik me voorstellen. Ja, dat was. Uh, maar ik, je krijgt toch bij sommige mensen, en dat zijn dan meestal. Uh, uh, meestal is het dan je moeder of een tante die dan hoopt dat het toch echt is. Ja, ja. Die dan ja. toch uh, teleurgesteld gaat ja, zijn. Ja, maar die zou ik wel van tevoren inlichten. Ja, heel verstandig. Kijk, goed <lacht> bezig. Maar sorry, Erika, daar belde je niet over. Nee, nee, ik uh, belde om te zeggen dat ik helemaal niet bang ben voor muizen en, Kijk. Uh, en spinnen. Echt helemaal niet. Uh, jij bent wel een beetje een nuchter type, hoor. Nou, ja, op het moment niet zo heel <lacht> erg. <best denk ik. lacht> Nee, als je al even zit te borrelen in de keuken, nee, ja. Ja, je bent, dan ben je niet meer zo'n nuchter type. Maar, nee, maar ik ben niet bang voor muizen en spinnen. Ook niet als ik wel nuchter ben. Oh, oké. Okay. Echt wat, helemaal niet. Wat, wat, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben docent. Docent wat? Uh, mensenmaatschappij. Docent? Mensen, ach. Geschiedenis. Hè, wat, wat, wat, wat een rustige persoon moet jij zijn? Ja, nou ja, niet altijd. Maar... Nergens bang voor, verstand van de mensen en de maatschappij. Gezellig, ja. leuk, uh, ja. uh, uh, lekker laat opblijven. Ja, Het is vakantie. In ja. <laughs> en dan, hoe doe je dat dan morgen gewoon lekker uitslapen? Ja, ik ga morgen lekker uitslapen en mm. daarna uh, ga ik naar mijn nichtje in Utrecht en dan ga ik uh, gezellig mee uit eten. Echt? En ik ga eerst nog even paardrijden. Jeetje, Mina. Wat een, wat een, wat een uh, positief leven. Nou, dankjewel. Ja, toch? En um, Erika, geen muizen, ben je niet bang voor spinnen? Niet? Betekent dat dat je nergens bang voor bent? Nou, um, ik vind teken vind ik echt een hele nare beesten. Oh ja, maar dan ben je dan bang voor de teken of ben je dan bang voor de ziekte van Lyme, Lidi? Die... Nou, ik soms. vind de teken zelf ook niet. Ik heb, ik heb nee. wel zo'n teken gehad en ik vind het niet prettig uh, nee. om zo'n beest eruit te halen. En uh, nee, ik vind het niks. Ja. en uh, schorpioenen, maar die ben ik nog nooit tegengekomen, maar dat lijkt me ook niks. Oh, dat lijkt me ook echt heel eng. Ja. Dan ga ik denk ik ook gillen. Ja, nou ja. Dat is een enge beetje. Maar daar worden we ook heel bang voor gemaakt, hè? Ja, dat weet ik niet. Ik ben nog nooit één tegengekomen en. Uh, ja, nee, ik weet maar niet in wat die films en dergelijke dan uh, speelt een schorpioen altijd een heel enge schorpioen. Ja. Is ja. het, no is no het is nooit te goeie, wou ik zeggen. Nee, het lijkt me logisch. Nou ja, ik heb ook wel gehoord dat als je dan door een schorpioen wordt geprikt... dat je ja. dan uh, een heleboel uh, uh, prikken rond je navel moet krijgen. En dat lijkt me echt helemaal niks. Echt waar? Ja, dat heeft iemand mij gehoord verteld. Heeft iemand jou wijsgemaakt? Oh, dan moet iemand... oh, dan moet, ja, en we, hebben, we zijn al zo gehandicapt met die enorme... Uh, met die ene uh, halve telefoonlijn. Maar nu ben ik wel benieuwd... Of, of dat, dat zo is. is, ja. Of je prikken nou, rond je vind navel. Dat is wel een hele leuke vraag. Ik ben bang, Erika, dat het onzin is, want het klinkt zo onlogisch. Ja, nou, maar ik vind wel. Ik vind, nou, bij deze: ja. Mijn vraag: Als je ge geprikt bent, gestoken, gestoken bent door een schorpioen, moet je dan prikken rond je navel? Ik ja. denk dat het antwoord alvast gevoeglijk nee is. Maar ja. wie weet kan er iemand iets zinnigs over zeggen waar dat fabeltje dan vandaan komt. Ja. Uh, ik, zet, ik zet het erbij, Erika van de schorpioenenvraag. Nou, leuk. Eens even kijken hoor, want ik, uh, nu, weet je, nu is de telefoonlijn bezet, dan kunnen mensen niet bellen. Mm het -hmm. <laughs> is, is ook wat. Hè? Ja. Maar uh, dat betekent dat ik nu even een plaatje wil ik kan gaan draaien. Ik denk dat, zal ik dus scorpions draaien, maar... Ik weet niet of dat uh, Nee, nacht. dat maar niet. Mag oh. ik een plaatje zeggen? Nou, weet je waarom ook niet? Uh, Manu Ciao. Oh, leuk. En dan. Uh, oh, Dan uh, wil je de onbekende uh, Manu Ciao doen. Kain, Kain la, en La Trempa. Ah. <laughs> wil je dat doen? Moet je me even spellen, want dan kan ik ook kijken of die in de computer staat. Dat is uh, C-A. Wacht even, wacht even voor. Um. Nee, ik heb, ik heb sowieso geen titels van Manu Ciao met C.A. Nee. Hey. Oh, dat is dan... Pinocchio, heb je dat? Pinocchio? Ja. Dat van, is ook Manu van Manu Ciao? Oh, oké. Okay. Nee. Even kijken. Ik kan natuurlijk gewoon zeggen wat ik wel van Manu Chow heb. Oké. Okay. En dan heb ik. Uh... Uh, Makoestas Koestas uh, uh, dinges Doe. heb ik vast wel, ja, want die, dat is een hele bekende. Yeah. En, uh, en Bobby, uh, Mr. Bobby? Nee, verder heb ik alleen... Oh, oh Mr. Bobby wel, hier, ja. Ja? Ik heb hem. Doe hem. He, het is je derde keus, maar je klinkt toch nog een beetje blij. Ja, die is heel leuk. Oh, gelukkig. Hé, hey, Erika? Ja? Hoe heet oh. je man? Harry. Oké, okay, goed aan Harry, hè? ik. Fijne <laughs> avond nog. Oké. Okay. Dag. Hoi. Sometimes I dream about reality. Sometimes I feel so good. Sometimes I dream about a one, one, one. Sometimes Say to me, yeah. hey, baby, say something good to Sing me. Good to me This, go This world go so crazy. It's an emergency. Say like hey, hey, something, something good to good me. To me This, go This world go so crazy. It's an emergency. <laughs> Manu, ciao. En Mr. Bobby was dat op verzoek van uh, Erika. Um, nou, zal ik het nummer nog eens een keer roepen? Ja, ik ben nu weer even in gesprek natuurlijk, want ik ga met Rob praten. Maar straks als ik klaar ben met het gesprekje met Rob... dan kun je weer bellen naar 035-623-7292. En dan het liefst met een antwoord op uh, de vraag... over de knipvellen van Cornelis Jessus. of over de nicotine aanslag, wat je daaraan kunt doen, of waarom vrouwen bang zijn voor muizen. Behalve Erika dan natuurlijk. En het verhaal van Erika, als je geprikt wordt door een schorpioen... klopt het dan dat je injecties in je navel moet krijgen? Dat lijkt me echt onzin. Maar waar komt het verhaal dan vandaan? 035-623-7292. Rob, goeienacht. Hoi. Uh, Jezus. Ja, uh, nou serieus, bel je daarover? Wat zeg je? Bel je daar echt over? Er was nog een vraag? Ja, dat was een vraag, maar ik, het klonk mij zo onbekend in de oren. Maar ik kreeg al her en der wat, uh, wat tips uh, wie Cornelis Jetses was. Ja, ah, weet maar... ken heel wel. Ja, nou vertel, waar ken ik hem van dan? Van platen uit jouw lagere school. Uh, platen en dan niet van de muziek, maar platen nee, aan de muur nee, bedoel nee, je? Nee, uh, uh, platen aan de wand. Ja, iemand zei dat hij de tekenaar van het leesplankje was ook, Aapnoot Mies. Ja, klopt. Echt waar? Ja. Oh. Nou, dan ben ik weer bij maar Weet je dan ook wat knipvellen zijn? Dat uh, blijken uh, borduurpatronen te zijn. Echt waar? Ja. Heet dat knipvellen? Uh, dat, dat, dat moet je mij niet vragen. Ik bedoel, ik, ik heb even gegoogeld en uh, je zegt Echt? geen Sherlock Holmes zijn om erachter te komen. Oh, dus, dus, dus uh, Corrie van Achma is op zoek naar borduurpatronen van Cornelis Jetses. Uh, uh, klaar blijft je. Ja, en dan piramide is dan waarschijnlijk gewoon het merk, want het, dat er gaat het bij mij heel vaak een belletje rinkelen bij... Uh, uh, uh, ik wil geen, um, jullie geen uh, uh, of in ongewang brengen, maar ze zijn heel gemakkelijk te kopen. O, waar dan? Bol.com. Bol.com? Ja hoor. Kun je via bol.com knipvellen van Cornelis Jettens? Nou, dat ga ik nu even checken. Ja. ja. Je ja. zit me wat ik... wijs te maken, Rob. Rob, waar, vertel mij eens even: waar zit jij te bellen? Want dit klinkt echt alsof je uh, je vissen uit het aquarium hebt gehaald en er zelf in bent gaan zitten. Zo ben je ermee eens. <laughs> nee. Ja, <hoor. laughs> maar je doet wel je best. Maar waar zit je te bellen? Nee, ik bel vanuit uh, Groningen. Oh, en, en, en wat was jij aan het doen? Ik, uh, ik, ik, ik, ik was, uh, ik ben vanavond heerlijk regen geweest. En daarna ben ik even in slaap gesukkeld. En toen werd ik weer wakker en dan ga ik nog even radio luisteren en zit op de pc even, uh, uh, wat dingen te doen. Oh, ja. En toen hoorde wat ik jullie doen. en uh, ik hoorde van al jullie telefoonlanden. Uh, maar ik hoorde twee dingen. En dit, dit was er één van. Ik denk van dat moet niet zo moeilijk op te lossen zijn. Hm. En een andere is die extensie. Die url-extensie van NL. Nou, ik doe... Wij verbreid over de wereld zagen. En ik heb nog met mijn NL-extensie aan e-mailadres nog nooit een moeilijkheid gehad. Nee, maar wat zeg je dan? Dan zeg je mijn e-mailadres is www.nl.nl. Dat en L, gewoon. Gewoon dat en L. Ja, precies. En dat moeten ze even weten, want uh, de meesten uh, schuiven daar uh, bijna automatisch achter uh, achteraan of uh, weet ik veel wat. Maar ik heb over de, uh, de extensie NL nog nooit iets gehoord. Oké, okay, nee, maar het is waarschijnlijk ook... Het is een, een, waarschijnlijk is het ooit een flauw grapje geweest omdat je NL natuurlijk als ENL uit zou kunnen spreken. Ja. En dus het is een flauw grapje wat vervolgens dan verwoordt tot een echte vraag. Van zou het nooit gebeuren dat je de je URL of je mailadres? Ja, we hebben een mijn minister gehad die heten. Ja. Dus laten we dat de niet van me weer van me herhalen. een extensie. Mijn extensie van en dan gewoon iedere extensie in, de, in Nederland met een e-mailadres van.nl. Heb ik nog nooit moeilijkheden mee nee. met de, uh, vanuit de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, China of weet ik veel wat. Dus ik, ik zou gewoon kunnen zeggen: van nou, uh, you can email me at uh, night sister at dat dat dat een een een al. Al. Ja. Geen enkel probleem. Hey, geen ik zit, probleem. Ik zit eventjes uh, te bol.com, hè? Ja. Maar ik, ik vind geen knipvellen van Cornelis Jetsens, hoor. En ik, wat ik wel tegenkom, is knipvellen voor 3D-knippen. Dus niet voor de ja, nou, borduren. Uh, wat zijn dat? Dat zijn borduurpatronen. Nee, het ziet er wel een beetje uit als een borduurpatroon, maar dat is het niet, hoor. Het, je kunt... Er, je kunt uh, um, ja, papieren kunstwerkjes. Driedimensionale papieren kunstwerkjes mee maken. Ja, Ja, ga eens naar handwerk.nl. <laughs> ja, noem maar Ja, ik vind het opvallender dat jij handwerk.nl uit je hoofd weet. Ja, dan kom ik er zo, zo terug. Als je bedu beduwen... Beduwen... Ja, ja weet je wat ik nu krijg? Weet je, je wat ik nu. Luister, Rob, luister nou even naar me. Nou. Weet je wat ik, er staat met grote rode letters, staat er, we zijn gestopt. Mocht u interesse hebben in de domeinnaam, dan kunt u een reëel bot uitbrengen. Op oh, werkgezijn, ben jij terechtgekomen? Ja, op handwerk.nl. Ik heb er voor mijn neus. Nee, maar de, nou, je kijkt dan zelf. Er staat met grote, hey, hey, hey, hey, je, ziet, je ziet het logootje met het zwaaiende handje. Handwerk.nl. Oh, leveranciers. Hier een link naar de leveranciers. Nee, je hebt gewoon zitten googelen, dus je bent op een oude verouderde, de site terechtgekomen. Wacht. Knip, ik ga... Nee. Normaal ga ik zelf niet zitten googelen natuurlijk, want het lijkt me altijd zo verschrikkelijk niet spannende radio. Maar ja, omdat de telefooncentrale niet doet, wordt het toch niet ja, veel spannender uh, door ik dit. dan dit. Ja, dus Cornelis Jets is knipvellen. Ja, dan kan ik het ook. Ik vind het wel heel leuk, ik wist het echt niet, dat hij de, de tekenaar van het aapnoodmies... Uh, um, is hij nee, ook de tekenaar die, die, die, van... Jesses is is hij bekende... ook de tekenaar van Otten en Sien? Ja. Nou, wat een leuke man. Ja, ja hij is er niet meer. Hij zal in 1955 overleden, zie ik. Maar. Ja. Nou, zelfs op Marktplaats was, stond, was nog een, kon je nog een ottenzien knipvellen bestellen, maar die zijn. Nee hoor. Nou, waar, waar vind jij die knipvellen? Want ik, ik zie al dat het, uh, dat het lastig wordt. Een borduurpatroon is... Handwerk.nl de... Ja, het spijt me, maar doe de toets dan gewoon eens in www.handwerk.nl Ik heb hem op mijn neus. Dan krijg je toch, we zijn gestopt. Nee. Oh, de handwerkbeurs is gestopt. Wacht. De andere, ik beurs. Ik weet niet waar je het over hebt. Ja, ik zit ondertussen op die site. Wacht. Breien en haken. P <amino> Patchwork en quilten. Oh god, we zijn er in de midden de nacht mee bezig. Fotoborduren. <laughs> hoe kom je dan op die knipvellen? Het staat gewoon op neus. Borduurpakketten van onder andere Jitsers. Ja, maar en die heel veel 3D-knipvellen. Oh. Borduurpakketten. Permen of Kopenhagen. Geen oh. idee, jullie dus. Maar hoe kan het nou toch zo zijn dat jij een andere. Dat jij een andere Kijk nog eens goed. Is het echt www.handwerk.nl? www.handwerk.nl. Maar slash links.html /links maar handwerk of handwerken? Handwerk.nl. Nee, echt niet. links Ik weet Nee, echt niet. Doe eens copy-paste het linkje. Jullie telefoon doen niet, maar je het ook niet. Nee, maar je lacht erom, maar dat is wel waar. Want de mail is er inmiddels ook uitge. Dus het is gewoon: het is allemaal een beetje een. Eh, uh, uh, improvisatie. Maar dat maakt niet uit. Want dan kom je tot hele originele dingen. Nee, hey, die Schorpioon, ja. Dat ja. verhaal met die. Spel, dat lijkt mij absoluut de rondwind. Oh. De schorpioen moet je gewoon zijn hang laten gaan, dat doet hij helemaal niks. en dan was er nog iets. Nou, ben ik even vergeten. Maar dat was oh, ook hier. Opraken. Ja, zie je. Maar jij zit gewoon... Jij, je, dan moet je het ook wel goed, moet je het wel goed vertellen. Ja, ik, ik, ik, ik vertel het goed. Nee, want ja. je, moet, je moet via die handwerk.nl moet je op links klikken... en dan kom je op www.lezen.nl L-E-S-U-H.nl NL. en En daar hebben ze knipvellen van Cornelis Jesses. Heer, gelukkig. Nou, dan kunnen we die mevrouw in ieder geval aan knipvellen van Cornelis Jetsus helpen. Ben ik weer blij dat ik iemand aan het borduurwerk Ja. Krijg. Maar er staat, weet je, Rob, dan moet je ook goed lezen. Want er staat borduurpakketten van onder andere Jetsens en heel veel 3D knipvellen. Dus ja. dat wil niet zeggen dat, dat, dat die 3D. Ja, maar dat wil niet zeggen dat die 3D knipvellen ook van Cornelis Jetsus zijn. Dat kunnen ook 3D knipvellen van Jip en Janneke zijn. Ja, dat weet je Laat niet. mevrouw nou maar eens uitzoeken. Oh, ja, ja, ja. Maar dan zou dit natuurlijk een heel raar programma worden als ik tegen iedereen zeg... Ja, zoek het verder lekker zelf uit. Dat kan natuurlijk niet. Muizen uh, waren trouwens mijn eerste <lacht> Dus Om, uh, om, over om over alle onderwerpen beginnen. even te bespreken, ja. <lacht> dat zijn hele lieve beestjes en niet te vergelijken met ratten. Dus... eh. Uh, uh, ja, of ik dat niet meer wil doen. Zeggen. Ja. Eh, nou we toch in de uh, plaatjes, uh, studio zitten, uh, omdat jij zo te weinig uh, te bellen hebt. Ja. Ik zou het gewoon wel leuk vinden om, uh, maar je moet even kijken of je er ook toekomt. Ja. Dan uh, wil ik graag ook zo'n avondnummer horen van, hoe uh, heet het nou? Uh, beautiful People. Ach, van Mathilde Santing. Of een Janis oh, van, Janis, van Janis Joplin. De uitvoering van Beautiful People van Janice Joplin. Beautiful People. Nou, ik ga ook niet zingen. Dat wil ook niemand Nee, maar dat is niet, niet Janice Joplin, dat is Melanie. Is het Melanie? Ja. Vind ik ook best. <laughs> Moet ik even kijken of die erin staat? Ja, dus ik moet het ook maar weer bij de hand hebben. En het moet het ook maar allemaal doen, hè? Vannacht. Is je, is je telefoon alweer? of niet? Nee, zeker niet. Ik heb ook nog geen meneer of mevrouw met de schroeven draaien gezien. <lacht> dus, dus zolang als wij praten kan er niemand bellen. Oh, God. Het is wel verdrietig, hè? Ja. Nou, het is een uitdaging. Zoals we ja. ze, uh, tegenwoordig zeggen. Nou, ik ga. Ja, sorry hoor. Um... <lacht> Oh, er gebeuren echt rare dingen hier. Nou, um, ik ga uh, uh, eens even kijken of ik Melanie voor je kan vinden. Als jij zegt dat het Melanie is, dan uh, geloof ik je direct. Oké, okay. dankjewel, Rob. Hoi. Hoi. Beautiful people. You live in the same world as I do. But somehow I never noticed you before today.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 Beautiful people, dus inderdaad van Melanie. Ik was, ik zei meteen al van het is van Mathilde Zanting, maar dat is dus een koffer, dat wist ik helemaal niet. Uh, in ieder geval, Melanie, dus en deze was dan um, voor Rob die ik net aan de telefoon had. En uh, je kunt nog bellen als je een antwoord weet op een van de vragen. Naar 035 um, 623 7292. Marieke, goeienacht. Hoi. Oh, wat leuk, Melanie. Ja, hè? Ik heb die LP nog, die heb ik vroeger platgedraaid. Ach, eerlijk waar, daar zitten de krassen inmiddels op natuurlijk. Ja, ontiegelijk. <coughs> oh, sorry, je klinkt een beetje schor. Ja, er zitten de krassen zitten een beetje op je stembonnen. Ook op mijn hoor. ik heb ja. veel gerookt. <laughs> ik heb een vraag. Um, ja. um, vroeger, als kind vroeg ik me altijd af, dan hadden wij een koelkastklok. Ja. En um, kijk, nu heb je, alles kan digitaal. Je kunt overal geluid opzetten en... Weet ik wat allemaal, maar ja. 60 jaar geleden. Uh, daar komt dus een vogeltje uit, precies op tijd. Ja. En, um, ja. En dus het, dat is een mooie. Ja, maar hoe komt dat vogeltje? dat het precies op tijd? Ja. die komt er precies op tijd uit, uit dat luikje En ja. dan echt zuiver koekoek, koekoek. En ik, heb met hem, ik dacht vroeger echt dat er een echt vogeltje in zat. Ja. Dus dan vroeg ik ook: van zit daar een vogeltje? Nee, joh. Maar hoe, hoe, hoe dat mechaniek werkte, daar ben ik zo benieuwd naar. Oh, hoe een koekoeksklok uh, eigenlijk werkt. Ja. Ja. Want het, het, het, het, kijk, kijk nu of je zulke dingen niet meer te vragen. Want de uh, uh, mensen die dingen nu gemaakt worden, want alles is mogelijk. Ja, precies. Nee, nou ja, dan, dan snap ik ook nog niet hoe het gemaakt wordt. Maar in ieder geval, maar hoe ik deden ze dat inderdaad... Uh... Vroeger... Lang, lang, lang geleden. Ja, ja. dat is een vogeltje op. op en die, die kwam dan het luikje uit. En dan echt. precies op tijd. En dan, uh, dan weer twaalf keer. En dan weer tien keer. En dan echt zuiver koekoek. Koek, koek, koek. <laughs> Je hebt er wat meer moeite, moeite mee. Wat <laughs> denkt u? Je hebt er wat meer moeite mee om zuiver koekoek koek te zeggen <laughs> op het moment. Sorry. Ik ben een beetje. Ik, ik ben kouder geweest de afgelopen week, heel erg. En. En dan is ik, toch ik, stug doorroken. Oh, het, het, volgens mij doen, doen. En toch doorroken. <laughs> en uh, dat vind ik dan zo dom, maar als je verslaafd bent, het is echt verschrikkelijk. Ja, het, is, uh, wel, het komt vaker terug, hè, het onderwerp. Ja, dus ja. Uh, we zouden daar toch eens iets mee, uh, mee moeten dat we. Mm. Uh, dat, we, dat we dat we dat we dat we iemand hier hebben een, een arts of zo die tips geeft of een stoppen met de roken goeroe, nou, of uh... er stond toevallig van de week een artikel in de, in de krant uh, en uh, er zijn wel eens mensen die bij jullie op de radio verteld hebben over het medicijn Baklovin. ja ja en uh, toen toen uh, omdat ik mijn hele leven verpleegkundige ben geweest ken ik dat middel en dat is een spierverslapping en die wordt alleen maar gegeven bij narcosis. Ja. Yeah. En toen denk ik: mensen moeten niet net doen over de snoepjes, Want er zit behoorlijk wat, uh, wat bijwerking aan. En toen stond er van de week een heel groot artikel in de krant: dat, uh, de, uh, dat ze bezig zijn met een experiment in verslavingsklinieken. En dat, dat is dan alcohol roken. Uh, drugs. Ja. Dat als je baclofen een hoge dosering geeft. dat de behoefte acuut weg is. Oh! Uh, en aan alcohol en aan drugs. maar ook roken. Maar ook de behoefte aan baclofen? Baclofen. Nee, maar dat je niet daarna iedere dag. Uh, twee pilletjes baclofen op ja, wil steken? Ja, moet, eh, uh, uh, Ja, hoor. Dat, uh, je moet, uh, ze zijn op het ogenblik aan het experimenteren. en... Ik weet die verslaafde kliniek, uh, die bekende verslaafde kliniek. En uh, um, uh, je moet zelfs een hoge dosering geven. Maar ze hebben gemerkt dat mensen gewoon uh, ontdekkelijk snel van hun verslaving af zijn. Um, alcohol, maar dat, dat, uh, daar ben ik niet verslaafd aan. Um, drugs ook niet, die heb ik nooit gebruikt. Maar sigaretten, mm. vreselijk. Maar waarom schiet jij dan nu niet aan de Bakter VM? Nee, dat doe ik echt niet. Dat is een spierslapper. En ik bedoel, ik uh, ben geen achtje meer. En uh, <laughs> straks loop ik van de trap af. En dan uh, loop ik er niet meer vanaf, dan val ik eraf. Ja, ja, ja. ja, ja. Want dat werkt natuurlijk ja. op je hele lichaam. Ja. Dus. Ja, het, is, het zou, toch, uh, het zou <laughs> toch wel fijn zijn hè, als er gewoon een. Uh, een uh... Iets is? Ja. Waardoor je... Ik heb het vroeger met zoethout uh, geprobeerd. Toen uh, zeiden ze... Dan moet je een stokje zoethout in je mond doen. Ik heb een salie gerookt. <laughs> Dat werd ook geadviseerd. Daar rolde dan een jackie En daar maakte een jackie van. En inderdaad... Ik, heb, uh, ik had geen behoefte meer aan, uh, aan een sigaret. Oh. En... Uh, uh, maar uh, op een gegeven moment ben je die salie ook zat natuurlijk. Dus... Ja, is dat het? Nee. Oh. Ja, het is, je, bent gewoon, je bent gewoon verslaafd, hè? Ja, ja en wat ik het erg vind, is uh, er zitten gewoon er uh, uh, die verslavingsstoffen zitten erin, hè? Ja. Ja, en dus, ze uh, doen het erom. Ze ja. doen het gewoon. Ja. Dus, uh, en nu, nu van de week haal ik sigaret en inmiddels is een pakje van 84, 25 geworden. Ja, ik, daar kan ik me echt... Ik, toevallig dat ik... Uh, ik stapte in de auto in, in Kampen om hier naartoe te rijden. En dan kom ik langs een overigens erg leuke kroeg. En daar stonden drie jongens, die stonden, die stonden erover. En die stonden ook... Zou dat kunnen? Die, die, ik, hoorde, die, ik viel midden in een gesprek en ik hoorde die ene zeggen... Ja, toen ik op de MTS zat, toen kostte ze al negen gulden. Nou, dat kan niet. Nee, hè? dat was goedkoper een pakje zin. Nee, uh, vroeger was het 90 cent. Ja, dat is heel lang, heel vroeger. Ja, maar ik ben ook al een oud wijf, maar... maar voordat we overgingen van de gulden op de, op de euro, wat kostte en, uh, een pakje sigaretten toen? En, toen kostte een pakje sigaretten vier zoveel. Oh. Of, of drie zoveel. Oh. En hoeveel euro werd het dan toen? Drie gulden. Toen? En toen werd het ineens vijf euro. Oh. Want dat is met alles. Alles. Uh, ik, ik, uh, ik heb een zieke kat en ik loop een ongeluk bij de dier uit. ja. En uh, uh, ik, moet, ik moet iedere keer 200 euro afrekenen. Ja. Yeah. Uh, want, ja. Ik bedoel, als je de deurknop in je hand hebt, bij een dierenarts. En ben je al 35 euro kwijt. <laughs> ja, dan moeten ze wel Ja. En, um, nou ja, vroeger was het 35 gulden. Yeah. En nu is het 35 euro. En daar heb ik het met die dierenarts over dat ik het gewoon schandalig vind. En dan krijg je eens antwoord. Ja, maar dat doet iedereen. Dat is overal zo. Ja, want hij moet natuurlijk ook weer alles, uh, alles duurder afrekenen dan vroeger. Ja, maar sowieso zijn dierarts heel duur, hoor. Ja, maar ze doen ook goed werk. Wel, maar... Ja, dat klopt. En, dat vind ik wel. Maar ik heb gehoord dat in, in de stad, ik woon in Utrecht... Uh, dat daar de dierenartsen ontzettend duur zijn. En mijn familie woont in Brabant. En daar is de kwart bijna meer dan de helft goedkoper. Dus dat klopt iets niet. Nee. Als nou mijn ja. zus met de kat naar een gaat, dan is ze 12 euro kwijt. Ja, nee. Um, uh, acht, maar... Ik was helemaal niet van plan om... Weer een lang verhaal. Want... Nee, maar het mag. Want ik heb maar één telefoonlijn. En dus, uh, dus uh, dan laten we dan de gesprekken ook maar een, beetje, een klein beetje rekken. Want dan hebben ja. mensen die onderweg zijn... lekker iets om naar te luisteren. Ja, we hebben de muziek is overal al. Dan beginnen we van een koekoek uit de klok... gaan we over naar de kat. Ja, je, maar wat ik wilde zeggen is het, is... het is natuurlijk ook een kwestie van marktwerking. Van als, als er veel vraag is naar een dierenarts... Ja, dan kan hij ook hogere prijs geven. Ja, maar daarom is het in, hier in de stad ook zo duur... Ja. Omdat het uh, ja, stikt natuurlijk van de, van de, van de huisdieren, mijn straat al. En uh, ja, dan kunnen je gewoon hoge prijzen maken. In een dorp hebben ze meer beesten, meer vee voor de veearts dan, ja. dan huisdieren. Want uh, die hebben ze gewoon veel minder. Maar, ik vind ik want ik weet niet, als ik daar kom, alles is goedkoper. Ja, maar het is ook op het platteland, als een kat een zeer pootje heeft... dan laten ze hem eerst eens een keer vier weken doorwachelen... terwijl wij dan ja, meteen... De avond zitten wij al van nou, in een ingescheurde teennagel. <laughs> Pootnagel. Ja. Maar, um, Marike, nee. wat ik mij afvraag, hè? Ja, ja. Uh, stel nu dat een pakje sigaretten 20 euro kost. Blijf je dan ook roken? Ja, dat weet ik niet. En als ik een pakje sigaretten nou. Ik had geen dat ik dan. Nou... zijn uh, grote baal koop en. Uh, zelfs sigaretten ga draaien. Oh, ja. of het vermeng met iets anders. of... Ik weet niet. Ja. Nee, ik. Uh, mevrouw, die, die, die, die, die mevrouw die vroeg over die. die uh, nicotinevlekken. Ja. Meneer, ja. Was dat meneer? Mm -hmm. Nou, nou ook... ja, ze heette Filip. Dus het zal dan wel meneer geweest. Ja, ja, zijn. ja. niet. Maar dat, Ik grok ik met ongeluk, maar die, die vlekken heb ik helemaal niet. Oh. Ja, dat en, denk jij. Nee, die heb ik niet. Ik zit oh. naar mijn vingers te kijken. Nee, hart... nee, niet op je vingers, op je tanden. Ook niet. Oh. Nou, gelukkig. Waar bel je ook weer over, Marieke? Over die koekoek. Oh ja. Koekoek, koek, koek, koek. Oh ja. Ik ga mijn best voor je doen. <laughs> ja. Dag, Marieke. Hé, hey, hey, hartstikke bedankt, hè. Jo. En een goede uitzending. Ja, hetzelfde. En ik ga je trouwens iets moois opsturen. Oh. Dat ligt al klaar. Dat heb ik, um, ik heb uh, de hele wereld afgereisd. En ik heb ooit iets gekocht in Nepal. Oh. Uh, voor een kind. Ja. Yeah. En uh, toen, toen, uh, toen dacht ik... Um, weet je wat, ik ga dat een afstrijd opsturen. Maar, maar voor, de, voor mij of voor mijn kind? Voor je kindje. Ach. Voor je zoontje. Nou, ik vind het nu al verschrikkelijk lief. Dankjewel, je Het is Marieke. echt een heel origineel... Mutje uit Nepal. Ach. En echt, hij kan er de hele winter mee door. Het is van jakwol. Ach. En het is zo'n schattige mut. Maar hij heeft wel een heel groot hoofd. Ja, maar die muts die past. Direct lekker mee? Nee, die, die, die, oh. die, die kan er over een jaar nog in. Ach. Dat, uh, het is een, een muts die ze die, uh, die in Nepal dragen, negen of negen jaar, kinderen of wat dan ook. Oh. Nee, die past hier. Oh, dat gaat... Nou, ik, ik, ik wacht af Marieke. Dank je wel vast. Hé, hey, en een goede uitzending. Waar bel die ook weer over? <laughs> over die mus. Die mus? wat uit de klokje komt. Oh, ja, die koekoeksklok. Ja. There's a sad sort of the in the hall. And the bells in the steeple too. And up in the nursery, an absurd little bird is popping up to say They tell us, but firmly they compel us to stay Saying adieu, adieu, adieu to you and you and you. So long farewell, van The Sound of Music was dat. En het goede nieuws is, de telefoonlijnen doen het weer. Er is een vriendelijke jongeman, die liep hier net in en uit met de, met de, met de schroevendraaier. Die uh, is uit zijn bed gebeld, die is hier naartoe gekomen. Die heeft het apparaat wat verbonden staat aan de telefoons doorgezet in de kast. En het doet het allemaal weer. <laughs> en het doet het ook hier. They're <laughs> not interested in the other thing. En dat houdt natuurlijk ook niet meer op, want die blijft natuurlijk geweld worden. Maar het goede nieuws is dus 0800 1121 doet het weer. Dus bel vooral en uh, dan ga ik ondertussen even uitvogelen. Ja, zo, hoe ik het geluid van de telefoon uitkrijg hier in de studio. Want anders worden we helemaal gek de komende twee uur en tien minuten. 0800 1121 doet het weer. Je kunt ook bellen naar 21. Je kunt ook bellen naar 0800 1121. 1121, je kunt ook bellen naar 0800 1121. Het is helemaal gratis en voor niks... En uh, uh, er zijn vier telefoonlijnen, maar, maar één zit die al die telefoon op moet nemen. Dus uh, maak hem niet helemaal gek. Maar in ieder geval, als ik dus met iemand in gesprek ben, dan kun je ondertussen al gewoon weer bellen. En zijn we weer te bereiken. En uh, kunnen we hopelijk alle vragen uh, beantwoorden. En weer nieuwe vragen stellen via 0800-1121. Hoor die blijdschap in mijn stem. Overigens uh, zei ik tegen die vriendelijke jonge man met die schroeven draaien, ah Ben je nou uit je bed geweld? Ja die zo een beetje zielig. Dus ik, ben jij ook degene die vandaag dat apparaat losgeschroefd heeft... en uit de kast heeft gehad? Ja, zei hij toen dus, laten we eerlijk zijn. Je had het wel een beetje verdiend! Ja, 0800 1121, die doet het weer. Gaat jan Dag. Hallo, nog, nog even via het 035-nummer. Nog het oude nummer, het, het hey. noodnummer. Je bent, je bent de hackersluiter <laughs> via de het noodnummer dan. Ja. De laatste zullen de eerste zijn. Ja. Ik heb een uh, aanvulling op dat verhaal van die knipvellen. Ja, oh! Uh, ik, ik weet niet hoe dat met Cornelis Jetsen zit en oh. dat borduurpatroon, uh, maar ik ken het fenomeen vanuit de cartografie. Als er een kaart is gedrukt, zeg maar van uh, een overzichtskaart van Amsterdam, waar ik wel eens iets mee te maken heb gehad... En daar komt een tweede druk. Ja. Dat dan de wijzigingen niet allemaal worden uh, aangebracht op de kaart zelf. Maar dat er een uh, vel wordt gedrukt met de wijzigingen. En dat zijn nee. dus allemaal kleine eilandjes... van uh, de, de aanvullingen en de wijzigingen van zo'n kaart. Oh. En daar uh, past het woord knipvel ook op. Dat, uh, dat is dus een, een, een kaart... tenminste. Behoorlijke uh, oppervlakte, maar ja. dat zijn dus de wijzigingen die voor de tweede druk, of van de tweede druk op de derde druk, dus zoiets, dat je dus niet die hele kaart nog nieuw hoeft te drukken, maar dat je de wijzigingen daarop plakt. Dus dan heb, denk... je, heb je een kaart, ja, dus en dan krijg druk. je, één keer in dezelfde tijd, dan krijg je gewoon een cirkeltje toegestuurd, dat cirkeltje, dat moet je dan nou, zelf nog nee, uitknippen. Nee. Je krijgt dus, uh, zeg maar, de aanvulling als er een nieuwe stadsuitbreiding is of een. Ja. Er is een nieuwe doorbraak. Of het zijn met name de wijzigingen die dus in de druk daarop volgend niet dat dus niet de hele kaart wordt herdrukt met de wijzigingen, maar dat de wijzigingen er worden opgeplakt. Potvle en hoe vaak moet je dan wel niet plakken? Nou, dat zijn vaak zo'n stuk of tien, vijftien wijzigingen. En dan, dan heb je na nou een sorry, ja, in een periode van. Uh, ja, jaar, vijf jaar of ja. zoiets. En heb je na vijf jaar heb je een soort patchwork kaart? Nee, nee, nee, nee. Oh. De, de, de, de wijzigingen worden er overheen geplakt. Ja. Dus dan, bedoel dan heb met je een, weer een actuele kaart. Zonder ja. dat je de hele kaart opnieuw hoeft te, uh, af te drukken. Dat is best, dat is best makkelijk. Maar dat is zijn het... dus ook knipvellen. Maar wat voor kaarten zijn het dan? Want als het je gewoon hebt een... dan wel eens een plattegoon van Amsterdam gezien. Ja, maar die kost 2,10 euro. Dan ga ik ja. toch niet zitten knippen en plakken? Dan, nee, dan koop dan ik we toch gewoon een achter, nieuwe kaart? het gaat voor de, de, de uitgever. Ja. Die dus niet een heel uh, nieuw uh, uit wil geven. maken. Maar, de, maar je kunt toch beter wel gewoon nieuwe kaarten maken? Want dan kun je weer nee, allemaal nee, nieuwe nee, kaarten nee. verkopen. Want dat mensen denken van nee, ja, dat hoogte van lunetten staat er niet in. Nee, wacht even. Ik hoor niet precies wat je zegt. Maar oh. ik ga eroverheen. Het, het woord knipvel, dat, ja. uh, uh, wij gebruiken daar andere woorden voor. Maar dat is dus zeg maar een... een, een uh, ja, wat ik zeg, de wijzigingen. De, de aanvullingen. De, de, dat heb je van andere steden ook. Maar uh, dat zijn dus. Dat is dus een kaart met allerlei korte uh, eilandjes. Met de wijzigingen. Oké. Okay. Vandaar het woord knipvel. En Omdat dat je zo'n uh, knipvel uh, is gegaan. Dat, dat zou iets dergelijks kunnen zijn geweest. Ja. Dus dat weet ik niet. Nou, ik, ben, ik heb me ondertussen gek gegoogeld. En het, het zijn gewoon. Het zijn gewoon. Uh, uh, weet je wat je vroeger had. Poesie, ja, ik wil zeggen poesieplaatjes, ja, maar albums. je moet zeggen poesiealbums. Ja, ja, ja. po po poesiealbums. Ja, ja. nou, die albums, daar had je van die, van die um, plaatjes voor. Ja, ja. En tegenwoordig mm -hmm. heb je zoiets, zijn het, dat soort plaatjes zijn het. Mm -hmm. Alleen die moet je in laagjes moet je die erop plakken. Oh. Waardoor het lijkt alsof ze, alsof ze driedimensionaal, zeg maar, helemaal oh, de beetje. zijn. Het is dat 3D-verhaal, daar, ja. daar, daar heb ik geen sjoegen van. En die mevrouw die zoekt dus knipvellen van, van tekeningen gemaakt door Cornelis Jetsen. Dus, ja, dus... Otten, en Aapnood, ja. Maar en... Dat zou dus kunnen betekenen dat ook die tekeningen van Cornelis Jetsus. Ja. Dat die in een uh, herziene uitgave, een tweede uitgave, noem ik het maar kort. Dat die dus overplakt worden met wijzigingen. Dat er foutjes of. Ik denk het niet, maar het zou kunnen. Ja, nou, het enige wat ik dus. weet... <lacht> meer weet ik ook niet van knipvellen. Ja, ja. Ik denk, ik bel, bel even over de definitie van knipvellen, want ja, daar vroeg nee. ik om. Nou, heb je zelf dan ook wel eens dat je een kaart hebt en dat je een wijziging erop zit te plakken? Zelf niet gedaan, maar ik heb wel met die materie gewerkt. Ah, oké. Vandaar. Dank je wel, Dat is het eerste. Ja, ik heb nog wat op mijn lever. Oké. Die muizenangst van vrouwen. Ja. Ja, daar heb ik een wat platvloerse verklaring voor, uit een ver verleden. Vrouwen hebben een rolletje. Ja. Daar zou het mee te maken kunnen hebben. We ja, zouden het er ook mee. Zou, ja, ik, het is, wordt een heel raar gesprek ja, nu. Ja, van knipvellen tot holletje. Ja, nee maar, nee, maar ook omdat sommige vrouwen. Ja, ik weet niet, het wordt een ja, beetje nee, verleegd van me. Dat weet ik nog uit uh, 40 ja. jaar geleden uit mijn eigen jonge jaren. Dat, uh, dat was de uh, platvloerse verklaring ervoor. Ja. Oké. Okay. Nee, okay, ja, me... Ik vind het wel logisch. Ja. Ik, ik vind nu opeens muizen ook heel eng. Ja. ja. Bedankt, Gert-Jan. Nou, dan heb ik nog twee vragen. Oh, ja? Ja, nee, nou ik toch aan de lijn ben. Ja, je denkt, ik ga mijn kans. Ja. Denk, vorige week kwam ik er niet door. En, uh, goed. <laughs> het had een reden, Gert-Jan. Ja. ja, dus ik ben een beetje uh, hartleerd, zal ik maar zeggen. Nee, als ik als... heb de volgende vraag ja. over het monopoliespel. Oh, ja. Algemeen bekend. Ja. En ik ben nog van de generatie van het gulden tijdperk, zal ik maar zeggen, oh. uh, gaat terug naar af, u ontvangt geen 200 gulden. Yeah. Dat zit tussen mijn oren yeah. en dat wordt af en toe nog wel eens in overdrachtelijke zin ook gebruikt. Yeah. Nou vraag ik me af, met de introductie van de euro, yeah. of dat uh, monopoliespel ook is omgeturnd tot euro's. Dat weet ik niet. Eenvoudige het uh, gang naar een speelgoedzaak, dan weet ik het wel. Ja. Maar ik heb een vervolgvraag daarop. Ja. Hoe zit dat in de eurozone? Ik neem aan dat de spelletjesfabrikant uh, met alle eurolanden van de eurozone daar allemaal varianten op heeft uh, in de markt gebracht... En dan krijg je dus uh, de vraag van... wat kost een hotel op de Champs-Élysées? Ik, ik heb inmiddels begrepen... je uh, wat ervaring in Frankrijk... Uh, hoe die uh, euro's in de andere varianten uh, worden gebruikt. En dat, vind ik, ja, dat weet ik gewoon niet. Die eerste vraag is misschien vrij makkelijk te beantwoorden... want ik heb het spel al heel lang niet gespeeld... maar dat is eenvoudig door op te lossen. Maar... Tussen Estland en Portugal, het, zeg maar Griekenland en Ierland, de eurozone. Hoe zit dat monopoliespel in die andere landen eruit? Dat vind ik een uh, relevante vraag. Ja. En dan weet ik het, weet ik het antwoord niet op. Nee, nou ik denk wel dat de bedragen, die zijn volgens mij, maakt het helemaal geen moer uit. Nee. Het zijn maar... de bedragen hetzelfde, maar de, maar de straten ja. en, de, en de plekken zijn verschillend natuurlijk. En de natuurlijk. Marona in Rome, of San Marco in Venetië, ja. of Champs-Élysées ja. in Parijs. Hoeveel nou. euro kost een hotel, zou ik maar zeggen? Nou, en, en dan vind ik nog dat je beperkt denkt ja. met je eurozone. Want ik heb thuis een Star Trek Monopoly spel, Monopoly ja. spel. Dus dan ga je. Dan kom je in een hele, hele planeten kom je dan. Maar het uh... buitenaardse is de, de ben ik niet zo in bekend. Nee, maar laten we het eens beperken, inderdaad, tot, uh, tot beelds in de buurt. Ja, ja. Misschien heeft er iemand wel een buitenlandse ja, monopoliespel dat, ja. in de kast. En dan heb je nog een hele. over de ja. koekoestlok. Ja. En dan stop ik ermee. Ja. Uh, ik heb hier voor mijn neus een oh. folder van horloges. Ja. En het is me opgevallen dat de wijzers van uh, uh, reclamefolders, van horloges in dit geval, ja. dat die wijzers altijd op 10 over 10 staan of 10 voor 2. Ja. Uh, daar is iets mee. Ja. Ze staan nooit op 5 voor half 11 of, of wat, hoe laat leven ze nu? of 3 nee. ja. nou, uur. Grappig. Uh, waarom staan die wijzers altijd op een 10 tien over tien? 10? Oh. Ja. Ja, dus, uh, ja, dat uh, is een mooi feitje, vind ik dat alweer. Uh, dat is een feitje, ja. Dat ja. is me al langere tijd opgevallen. En ik hier ga bij er eens op letten. Nou, dan heb ik mijn hele riedel uh, gehad. En ik blijf luisteren naar de antwoorden. Gaat Jan, ik, ik ben blij dat het jou gelukt is om naar dat 035-nummer te bellen. Ja, okay. Want dit gesprek had ik niet willen missen. Okay, Voor nog geen vast, 200 euro. Ja? Er zitten vast veel mensen mee te koekeloeren, ja. Dus die kunnen dat wel weer uh, opzoeken. En, en die kunnen bellen naar het heerlijk gemakkelijk het te onthouden nummer 080112. Ja, bovenaan. maar ik ben mij kwijt. Nee, dankjewel, Gertjan. Oké. Okay, Tot de volgende goeie uit, keer. Dag. Oh, je kunt weer bellen, mensen. 0800 1121.